Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De eerste vakken op de koolsingel in Rotterdam zijn vol. Duizenden mensen staan daar voor de huldiging van Landskampioen Feyenoord. Rotterdamse scholieren zijn vandaag officieel vrij, maar kinderen uit andere delen van het land moeten zich ziek melden om hun club toe te juichen. Geef voor Mathijs van der Wiel. Gaat het wel een beetje moet ik even voelen, of je koorts hebt? Nee, Geen koorts. Heb, um, stem weg door gisteren. Nou, beterschap dan maar. Hè? Is dit een goede reden om te spijbelen? Ja, waarom? Omdat het de beste club van Nederland is. Mm -hmm. ja. En het is gewoon leuk om mee te maken. Ja. Het is mijn eerste keer. Vanaf 12 uur wordt de club gehuldigd. Dat is live te zien op onder meer NPO. Het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi gaat rond deze tijd verder. Het is de eerste zitting na de arrestatie van Ines Weski, die Taghi bijstond als advocaat. Zij zou berichten de gevangenis in en uit hebben gebracht... Wesky heeft nog niet van zich laten horen, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel. Omdat Wesky als advocaat een geheimhoudingsplicht heeft... over het contact dat ze heeft met een cliënt. Ook al is dat haar cliënt nu niet meer, dat is en blijft vertrouwelijk. Of ze straks in haar eigen rechtszaak wel details gaat geven... over die geheime berichten van en naar Tachi is nog niet duidelijk. Pas op als je wordt opgebeld door opdringerige verkopers van energiebedrijven. De toezichthouder zegt in de Telegraaf dat die er soms van alles aan doen... om nieuwe klanten binnen te hengelen, ook liegen. Sommige mensen denken dat ze erop vooruit gaan, maar moeten juist meer betalen. En het leek wel India in Varseveld afgelopen weekend. En er liepen meer dan 30 koeien los over straat. Alleen waren die niet heilig, maar juist ondeugend. Ze waren namelijk met z'n allen ontsnapt uit de wei. Overal waren ze in het dorp in Gelderland te vinden... Bij de begraafplaats en het verzorgingstehuis. Er was een medewerker die er kwart voor zeven de gordijnen opendeed. En tot haar grote verrassing en verbazing stonden er twee koeien voor het raam. Ja, je vindt wel eens een hondendrol als je de hond uitlaat. Maar ik zag koeienflatsen liggen. Ik denk, uh, dat klopt iets niet. De politie en inwoners van het dorp hebben alle koeien gevangen. Volgens de boer gaat het goed met de dames. En het weer nog. In het oosten behoorlijk wat zon bij een graad of 19. In het westen wordt het een bewolkte dag met vanmiddag juist regen of motregen. Daar is het ook een stuk frisser rond de 13 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. Zet nu de herhaling van Goedemorgen, Zandvoort. Zandvoort. Tonight, I'm gonna have my self a real good time. I feel alive. Een hele goede morgen vanuit het Zandvoortsmuseum. Goedemorgen Zandvoort. Uh, een prachtige locatie. Ik presenteer vandaag voor het eerst vanuit uh, het museum. En het is uh, ontzettend leuk om, uh, om hier te zitten. En als u uh, interesse heeft, mag u rustig langskomen om even te kijken Absoluut, hoe we dat ja. hier doen. Um, we hebben een heel leuk programma. Maar ik ga eerst eventjes uh, Pim bedanken die de techniek en de muziek doet. Dat is Pim Groof. De redactie is gedaan door Hans Bodman die samen met mij presenteert. En ik ben nu vandaag uw presentator, Roy Dongen. We hebben een hele lijst van interessante onderwerpen. We beginnen zometeen met uh, onze eerste gast, die zit al aan tafel, Jerry Kramer. Uh, over Jongs Antwoord en over de commissievergaderingen van Jongs Antwoord. Dan hebben we het laatste sets van het seizoen. Daar gaan we over praten met Hans Rijmers. Uh, we gaan ook praten over kleine Simon Paap met Cabina Veren. En over de film die daarmee te maken heeft natuurlijk. Frank Paardenkoper, wel spreken we in het kader van een beroemd Zandwoord. Dingetje, dames en heren. Uh, Paulus de Zelood shirt bij Vlug Menswer, Daar komt Dave Vlug wat over vertellen. Een prachtig uh, nieuw design. Uh, en dan hebben we ook nog Robert Overdijk over het circuit. Van het circuit, over uh, het kindercircus. Wat is het? Circus voor het kind. Circus ja. voor het kind, ja. en het, Op het circuit in Zandwoord. Nou, vol programma, Roy. Ja, het is een heel vol programma. Ja, ja maar goed, we gaan beginnen met, met Jerry. Welkom, Jerry, goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. We hebben afgelopen dinsdag en woensdag twee commissievergaderingen gehad. Ik zag je wel bij de eerste, ik zag je niet bij de tweede, maar daar komen we straks wel even op terug. Er waren een aantal onderwerpen waar jullie ook een aardige inbreng in hadden. Laten we beginnen met de AZC-locatie op het parkeerterrein P-Zuid, die ze willen, het college heeft voorgesteld. Ik kreeg niet de indruk dat iedereen... ze waren er toch niet mee oneens natuurlijk, maar het is toch een heikel onderwerp, ik kreeg ik de indruk uit de, uit, de, uit, de, uit, de, uit de commissievergadering eigenlijk. Had jij die indruk ook of niet? Ja, die had ik ook. Ja. En, um, uh, ja, het is natuurlijk uh, de laatste bewonersavond geweest. Er is heel veel inspraak geweest van uh, omwonenden. En er is gewoon weerstand tegen. En niet zozeer tegen het AZC of het opvangen van, van asielzoekers. Maar meer gewoon het wantrouwen wat het algemeen in de politiek is. En ik denk dat dat gewoon heel erg belangrijk ja. is. Uh, er komt een nieuwe wet aan, een spreidingswet. Ook wel door een aantal als uh, dwangwet uh, genoemd. En daar zijn gemeentes dus verplicht om een aantal asielzoekers uh, op, op te vangen. De landelijke regering lukt het niet. Dus nu wordt er een wet aangenomen waardoor gemeentes verplicht worden om ja. een uh, asielzoekerscentrum... Het gemeente... wordt over de schutting geworpen, hè, zoals uh, meerdere mensen zeiden. Ja, het wordt gewoon op het bord van de gemeente. Ja, het wordt gewoon op het bordje van de gemeente ge gelegd, uh, ongeacht... Uh, uh, wat voor problemen je al als gemeente hebt, hè. denk maar bijvoorbeeld aan stikstof, andere bouwprojecten die niet uh, door kunnen, kunnen gaan, dan krijgen we dit er ook nog eens uh, bij. Ja, Jullie inbreng was onder andere dat een grotere ACC in de, in de, in de regio zeg maar, beter zou zijn dan, dan kleinere uh, in, in, de, in de omliggende gemeente. Uh, hoe kwam je op die ideeën? Nou, dat is ook, we waren ook aanwezig bij de bewonersavond. Avond. Er waren ook twee vertegenwoordigers van het COA aanwezig. Nou, er kwamen ook een aantal vragen naar voren. En een van die vragen was, van, ja, wat zien jullie zelf als ideale situatie? Nou, toen kwamen ze toch met het verhaal, ja, we hebben liever een, een groter AZC. Om gewoon vanwege het beheer. Uh, Zandvoort in het plan wat er nu voor ligt, uh, wordt een soort van satelliet van Haarlem... Dus de mensen die hier worden gehuisvest... die moeten eigenlijk voor een dagbesteding naar Haarlem toe. Uh, denk bijvoorbeeld aan taalessen, sport en dergelijke. Uh, of, ja, dus niet, dus, dus ja, het beheer is gewoon beter vanuit een groot AZC... dan vanuit al die kleine ja. AZC'tjes eromheen. Mm -hmm. Dat zegt het COA zelf. Je ja. hebt waarschijnlijk meer voorzieningen in een groot AZC. Ja, en het, ja, het beheer is, is makkelijker. Dus ja. je hebt meerdere mensen voor uh, ja, een grotere groep... Uh, die je daar moet, ja, een dagbesteding moet hebben. Maar zullen ze daar niet uh, ook over nagedacht hebben? Zeg maar, de gemeentes die nu uh, bezig zijn om uh, alles te regelen? Ja, dat weet ik niet. Ik ben, tenminste, er ligt nu een plan en dat is gewoon op basis van het inwoneraantal... is een verdeling gemaakt ja. voor de regio. Dat is kennen land, zeg maar. Dat is ook met de IJmond erbij. Er zijn het zijn ongeveer 1600... Nou, naar Rato, hè, laten we dat dan maar zeggen, is dat voor Zandvoort ongeveer 60, 65 uh, asielzoekers. Dus het is gewoon echt gewoon gekeken. Nou, Zandvoort heeft 16.000, dan ja. halen we bijvoorbeeld 300.000. Dan nou, maakt de verdeling, naar Rato, van ja. hoeveel asielzoekers de uh, ja. gemeente moet opvangen. Uh, en elke gemeente heeft dan binnen die, binnen die regioafspraak uh, weer een aantal locaties naar voren gebracht. Ja. Nou, in Zandvoort is het dus uh, gekozen door het college, ja. uh, door de wethouders uh, in de zuid. Dus de parkeerterrein ja. in de zuid. Uit wat de vind je zelf van die, van die locatie? Uh, ja. Ik vind het een hele lastige, want het is midden in, eigenlijk midden in de natuur. Uh, het is ook nog eens een deel uh, wat we kunnen gebruiken als parkeervoorziening, Wat we natuurlijk voor het toerisme uh, nodig hebben. Uh, ja, het, het is geen ideale locatie. Nee. Uh, nee. Maar zijn er alternatieven? Stel je ja, voor dat je, de, dat je toch naar die, regio, die hele kleine centra zou moeten... voor iedere gemeente een stukje. Zijn er dan alternatieven in Zandvoort, alternatieve locaties? Ja, er zijn ook door het college zijn andere locaties uh, uh, onderzocht. Hè? Bijvoorbeeld in Noord. Nieuw Noord. Nou ja, daarvan heeft het college gezegd... nou, niet in Nieuw-Noord, want daar vangen we al Oekraïners op... en ook vanwege de sociale druk die al in de wijk is... willen we absoluut niet dat daar nog eens een keer een asielzoekerscentrum ja. naar komt. Nou, dat ondersteun ik gewoon volledig. Ja. Niet in Nieuw-Noord. En plus de plekken waar er eventueel gebouwd gaat worden. Ja, ook dat nog eens. Ja. Dus, uh, en, en vervolgens uh, zijn er, is er een locatie geweest, bijvoorbeeld op de uh, Tol, Tolweg. Uh, daar waar de naast de studio? Ja, naast daar. de studio, ja. Om het daar te, te doen... Nou, er waren ook allerlei uh, zaken tegen om het uh, daar te plaatsen. En een aantal locaties nog wat geen eigendom is van, nee, van de gemeente. Deze B-terrein, et cetera. Ja, ja, precies. in ja, de ja. Unicum. Ja, inderdaad. Dus, dus die vijf locaties zeg maar, bij elkaar, dat waren de locaties van het college. Nu is in de commissie uh, is daar ook over gesproken. Er zijn een aantal locaties nog bij, uh, genoemd Onder andere bij het circuit. Uh, we ja. hebben een stukje grond. Uh, dat wordt ook wel als Bede Noord, Noord genoemd, ja. inderdaad. Ja. Uh, maar ja, bijvoorbeeld ook langs de boulevard of misschien het, het oude terrein van de camping bij Pomper. Mm -hmm. ja, ja. Dus, dus het is, ja, qua locaties is het vrij lastig. Uh, ja. om het in Maar goed, over twee weken is de gemeenteraadsvergadering, Dan moet er toch over gestemd gaan worden. Want ik kreeg de indruk dat alleen de Partij van de Arbeid zich echt uh, uh, uitsprak over de locatie, dat ze daar helemaal mee eens zijn. En ik hoorde geen, een, geen een andere partij eigenlijk zeggen: van nou prima idee. Nee, er zijn eigenlijk twee dingen die er waren. Een um, en deel van de raad zei: van we moeten gewoon wachten tot de wet ook is aangenomen. Want ja. we lopen vooruit op de wet. Ja. ja. Uh, ja Martijn, onze wethouder, zei <kijf> daarvan: Ja, het risico daarvan is dan dat je alleen komt te staan. Hè? Want nu doen we het in regioverband met de gedachte dat bijvoorbeeld wanneer Haarlem uh, iets eerder kan realiseren... kunnen we misschien wat uitstel krijgen voor Zandvoort. Hè? Want de deadline die de wet voorschrijft is gewoon hard. Dus binnen twee jaar moet dat gerealiseerd zijn. Nou, in Zandvoort zijn er gewoon allerlei beperkingen... doordat uh, bestemmingsplannen moeten aangepast worden... of locaties nog niet geschikt zijn. Uh, dus, dus ja, dan, uh, zou, dan is het gewoon het risico als je niet met de regio meegaat... dat je er gewoon voor, voor zelf, uh, voor, uh, er zelf voor komt te staan... Ja. En dan kan ook het in de plaats komen van de gemeenteraad en dan beslissen zij. Ja, ja. en de is ook vooruitzien. Ja, dus, dus het is toch hebben we nog een paar keer gebruikt. Ja, ja, ja. ja, nou ja goed, dus, dus, dus ik vind het ook overigens wel plausibel hoor. Want het is, het is echt gewoon het Rijk wat dat betreft alleen maar aan het ruzie maken, is binnen die coalitie met d 66 en VVD. Ja. Dus dat wij als raad zeggen: ja, bekijk het even en uh, zoek eerst maar eens uit hoe je het nou echt uh, ingeregeld uh, ja. willen hebben. Maar anderzijds, is, dat hebben wij geopperd, is een tussenoplossing. In ieder geval ook naar de regio toe te gaan. Te kijken, wat ik net zei, van dat ze wellicht wat extra asielzoekers van ons kunnen opvangen. Uh, hè, in Velsen ligt die boot al, die kunnen wat extra. En andere terreinen zijn het echt op industrieterreinen. Waar door de bevolking eigenlijk geen weerstand uh, tegen is. Hm. Dus dat is een optie die we hebben meegegeven... En ja, in volgende week of, of twee weken moet in ieder geval de raad een zienswijze geven. Dus of wel of geen locatie ja, meegeven. Ik moet ook wel horen van de van de wethouder of hij inderdaad <coughs> gesproken heeft nog met de andere gemeenten, zeg maar. Ja. Over de mogelijke oplossing die jullie hebben aangedragen. Dus nou dat kan nog een interessante gemeenteraadsvergadering worden. Ja, ik denk dat het uh, interessant ja, en het lijkt, uh, wordt. Ja, en wel, ja. welke keuze het ook wordt hoor. Ik, ik sta achter allebei. Dus, ja, ja, ja, ja, ja. Of ja. uitstel, of uh, een locatie kiezen. Ik denk dat uiteindelijk ja. het, het, die wet er wel, wel gaat komen. Ja. En dan kan je het beter voor zijn. Maar als de gemeenteraad zegt, van, nou, we wachten liever. Dan, uh, dan heb ja. ik daar ook vrede mee. Ja. Ja. Nou, Één laatste ding. Want jij, jij had het ook in die commissievergadering over het feit dat er eigenlijk geen einde aan zit. Hè? Dat, uh, er zit geen einde aan de toestroom van asielzoekers. He, dat, dat, dat we in Nederland mensen opvangen... prima natuurlijk. Maar er zit eigenlijk geen einde aan. Dat... Nou ja, wat je gewoon ziet is dat, dat de regering... gewoon niet de instroom... Uh, kan, kan, beperken. Ja, kan beperken. En uh, dat volgend jaar... komen er 77.000. Ja. Dus, dus die aantallen die nemen gigantisch toe... En uh, ja, waar je gewoon merkt bij, de, bij bewoners, of tenminste bij, uh, bij de mensen... Ja, is dat, ja, ja. Ja, dat ze gewoon geen vertrouwen erin hebben. Dus, dus dit werd gezegd, ja, dit is tijdelijk hè, voor vijf uh, tot tien jaar. Mm. Maar als je die aantallen hoort, Gering, die maar aan het klungelen is... Ja, dan hebben de mensen er ook geen vertrouwen nee. in. Dan zien ze iets uh, dat het langer gaat duren. Ja. Mm -hmm. Kijk En als, als ze weten dat ja, het duurt vijf jaar of tien jaar duurt, dan, dan, dan, dan, dan is het misschien wat... wat Makkelijker ja. om, om ja. het toe te staan of, of, uh, het, uh, ja, of geen problemen op, tegen te hebben. De horizon is. Ja, ja precies. Ja, ja. Ja. Daar gaat het dus Je zei natuurlijk wel een hele, een hele mooie. Um, als je te laat bent, dan krijgt het COA de bevoegdheid om het te beslissen. Ja, dat klopt. Is de overheid, uh, ja, Dat zei je nu net. Dus dat is wel wel belangrijk dat het Antwoord misschien dan wel knarsetandend uh, uh, beleid gaat maken. Want als je. De deadline niet haalt, dan komt het Co. en die zeggen: Nou, dit gaan we doen. Ja, en dat, dat, ja dat, doen. Is, dat is een hele duidelijke waarschuwing die het college heeft uh, meegegeven. Ja. Ja. Dus ik denk dat de dat gemeenteraad daar gewoon goed over na moet denken ja. van uh, wat ze daarmee uh, willen doen. En, ja. uh, het is natuurlijk gewoon plausibel om te zeggen... ja, we wachten tot de, tot de wet uh, erdoor is. Maar je kan ook zeggen... ja, we kijken in ieder geval voordat de wet er is... Uh, wat de geschikte locaties uh, zijn. Ja. En maak ons, bereid ons daarop voor. Want als die wet echt ingaat... en er is binnen twee jaar moet je iets realiseren... En het coën ziet dat dat niet lukt. Ja, dan gaan ze in de ja. plaats stellen. Ja. En dan kan je misschien uh, iets uh, op een locatie krijgen waar je het helemaal niet wil. Ja, ja dan gaat het de kosten nou ja, goed, van goed, uh, ja. We gaan het meemaken in de gemeenteraad uh, over anderhalve weken dat, hè? En, um, In dezelfde commissievergadering afgelopen dinsdag werd er gesproken over de passagepanden. Uh, 95% is nu weg, maar er staat nog één gebouw. Uh, wat een hoop, voor een hoop discussie zorgt. Um, dat gebouw, dat is 6, 8 en tien, hè, restaurant Le Grand Prix. Uh, dat zou op een gegeven moment verkocht worden aan de mensen die daar, die daar uh, de eigenaar van zijn. Voor 475.000 euro, heb ik begrepen. Is het dat Het aanbod lag er vanaf de gemeente, zijn ze niet mee akkoord gegaan. En nu lag er opeens een bod van 600.000, een verschil van ruim 100.000 euro. Daar was jij niet blij mee? Nee, ik, euh, als je gewoon de stukken leest, is er gewoon een uiterste bot door de gemeente gedaan van 4,75. Uh, is op basis van een taxatie, gewoon door een erkende uh, taxateur uh, gedaan. Ja, en nu wordt er gewoon bijna anderhalf ton meer gegeven voor, voor uh, ja, het, het beëindigen van een restaurant. Uh, pand 6 uh, is al van de gemeente, moet 1 januari opgeleverd worden. Daar heeft de gemeente eigenlijk een fout gemaakt uh, door deze niet in de procedure mee te nemen. Uh, voor de sloop van de andere panden. Mm -hmm. dus, dus de eigenaar, of tenminste de restauranteigenaar die er nu in zit, die moet pand 6 al slopen. En dan blijven alleen pand 8 en 10 over. Uh, en als je weet zeg maar, dat, dat de eigenaar eerder zijn, zijn, zijn eigendom op de markt heeft aangeboden voor een veel lager bedrag, dan vind ik het gewoon echt bizar dat de gemeente meer gaat betalen. Ja, toch waren de partijen, de meeste partijen, waren het er gewoon uh, heel snel mee eens over die 6 ton. Die, zei, ja, die dat... zeiden van nou, laten we het doen en dan uh, ja, nooit dat... meer over praten, werd er zelfs gezegd. Ja, ik vind dat slap slappe Ja, ja uh... Is er een alternatief? Je wil natuurlijk gewoon zorgen dat je die plek vrij krijgt, je moet uh, ja, verder kijk, al, weet, Het alternatief is dat, dat, dat, dat, dat, dat er wordt onteigend, hè? Uh, maar dat is het uiterste, maar er ligt gewoon een goed bod. ja. En ik heb het idee dat er gewoon niet onderhandeld kan worden. En, ja. en dat, is gewoon een, dat vind ik gewoon heel vervelend. En de gemeenteraad heeft nu zoiets van, ja, dan maar korte pijn. En dan is het in ieder geval weg. Maar er is ook niet zo snel iets anders gerealiseerd. Want iedereen gaat er maar vanuit dat er heel snel daar wat gerealiseerd kan worden. Nou, dat is echt een illusie. Want ja. uh, er ligt uh, sowieso nog gewoon een heel nieuw bestemmingsplan en de grondexploitatie moet nog herzien worden, dus, dus voordat hij is ja, dus gerealiseerd zijn we niet binnen twee jaar... Nee, er uh, staan nog geen nieuwe woningen, nee. dat klopt. Maar uh, uh, het punt was ook, natuurlijk ook dat jouw vader als wethouder, hè, die dus uh, opgestapt is, uh, die had dat onder zijn beheer. En ik sprak mezelf, hij was er ook niet blij mee dat er opeens... Uh, heeft dat voor jou nog meegespeeld of niet? Nee, ja, we hebben het over wethouder Peter Kramer. Ja. Uh, <laughs> ik weet daar... heel goed wie dat is hoor. Nee. Ja, ja, ja. Nee, nee, maar ja, ik, nee, ja. Maar ik Tenminste, de, de, de lijn van het college uh, was gewoon op dat moment gewoon het uiterste bot. En ja. er is nu weer wat anders gekomen. Ja. Ja. Maar ja, goed, alleen jong en oudere partijen die waren daarop tegen. En De rest ging eigenlijk zomaar mee. Ja. Verbaasde je dat ook? Nou, ik weet het niet. Kijk, hun maken een afweging van ja, dan is het weg en dan, dan hebben we ja. het gewoon uh, afgekocht. Ja. Ja, ik denk dat je wat zakelijker moet zijn ja. gewoon moet kijken ja. naar de feiten die er liggen. Ja. En dat, dat je als gemeente daarin een keuze moet maken. Ja. Ja. En uh, ja, dit komt in mij een beetje over van nou, we geven maar gewoon eventjes wat geld ja, dan, extra erbij. Uh, en dan is het zijn van het gezeur af. Ja, ja, dat lijkt er wel op, inderdaad. Maar het is toch wel een goede zaak zijn als die panden die er nou nog staan, dat die een keer weg zijn. Dat, uh, ja, maar het, het, iedereen het over eens. Het, het, het is zo. 1 januari moet pand 6 weg zijn. Hè? Ja. Dan blijven de twee pandjes op. Die, mo ja. die moet ook dan nog in een staat worden gebracht door de eigenaar. Ja. Uh, dat het gewoon een restaurant uh, blijft. Dus ja. Maar goed, het wordt gesloopt waarschijnlijk. Maar moeten zij nou de sloopkosten betalen? Of hoe zit dat? Nou, ja, dat is dus ook heel raar. Ja, ook voor de gemeente, geloof ik. He? Ja, nu weer voor de gemeente. Ja, ja. Ja. Terwijl ja. ze niet meededen in ja. de deal. Dus dat is ook weer niet ja. eerlijk. Ja. Ik vind het echt, dat, vind ik ook, dat wil ik ook gezegd hebben. Richting de andere eigenaren ja. die er zaten. Ja, vind ja, dat ik dit gewoon ik echt niet kunnen. Nee. En dan moet de gemeenteraad zich ook beseffen. Dat ze daarmee, nou eigenlijk, de een, dus bevoordelen ten opzichte van anderen. Ja, ik, ja. ik vind dat niet. Hebben ze zich ook bij jou gemeld, die, die vroegere eigenaren? Of, ja, dat kunnen we weinig nou ja, niet ja, doen ze natuurlijk. Ik heb recent ook nog in de kranten uh, ja, daar ja, een zegje ja. over uh, gedaan. Ja. Maar, maar naar aanleiding van dit niet. Ik denk dat de meeste dus, discussies hebben: ja, weet je wat dit hier gebeurt. Ja, uh, dat is heel ja, vervelend. Ja, ja nou, dit is niet meer hun zaak, maar het doet natuurlijk wel pijn. Uiteraard, ja. ja. ja. ja. Het is ook ja. niet heel rechtvaardig. Zeker, absoluut. Ja. Uh, goed, nou, hadden we hadden een tweede de commissievergadering op woensdag. daar was jij niet bij. Het was heel druk met de gemeenteraad. Ja, ja, we verdelen het. Hè? Ja, jullie het verdelen het. Ja. Ja. Nou, er waren mensen die waren een gewoon bij beide agenderen. Ja, grote waren grotere fractie. Gewoon. Ja, maar een van de uh, uh, meest interessante onderwerpen die op de agenda stond, dat was de ambtelijke samenwerking. Dat was een, een, een onderwerp wat jullie eigenlijk hebben geagendeerd. Op, ja. uh, en opeens hoorden we dat, uh, dat het maar van de, van, de, van, de, van, de, van de lijst af moet van de agenda. Waarom uh, was dat? We willen het al heel lang bespreken en er zijn ook een aantal dingen die al eerder uh, naar voren zijn gekomen. Dat is ook naar aanleiding van het vertrek van mijn vader uh -huh. geweest. Uh, is gewoon hoe de organisatie op dit moment werkt en hoe het college kan uh, functioneren. Uh -huh. Nou is daar een, een brief over gekomen over nou, een nieuw uh, team voor, voor Zandvoort... Nou, dat wilden wij graag bespreken en we uh, wilden er ook gewoon voldoende tijd voor hebben. En, en gelet op de agenda die ervoor was en ook deze agenda, hadden wij zoiets van: ja, dat, dat, dat gaat ondersneeuwen. Dus we hadden het van tevoren al aangegeven, jongens we willen het liever eraf hebben, want we denken dat het niet uh, kon. Nou. toen zei iedereen: ja, het kan makkelijk en dingen zijn dat. Maar ook, um, als je iets wil en wil bespreken... dan denk ik ook dat je gewoon met een goed voorstel moet komen... als je iets anders wil hebben. Nou, en dat ligt er nog niet. Dus, uh, komen jullie met het voorstel? Nou, ik, ik, dat is dus de vraag. Ik wil het ook gewoon binnen coalitieverband uh, bespreken... en ook met de rest van de raad, van ja, hoe we het gaan inkleden. Um, wat ik gewoon heel erg mis in Zandvoort... en dat hebben we ook tijdens de verkiezingen gezegd... is dat er gewoon ambtenaren zijn die voor een bepaald onderwerp... gewoon uh, de gemeente vertegenwoordigen. En met zon... kennis van, van Zandvoort ook. Ja, dat is en belangrijk. die gewoon hier ja. zitten. Dus we hadden vroeger iemand voor het strand, we hadden iemand voor de economie. En dat team, dat moet gewoon weer opgebouwd worden. Uh, onder andere met een stedenbouwkundige, iemand die uh, planologie doet. Uh, bij wijze van spreken iemand die de stedenbouwkundige ja. inrichting uh, doet. Nou, dat team, daar wil ik het graag over hebben. En het voorstel, of tenminste wat, wat het college nu heeft gebracht... Hij ja, is eigenlijk gewoon een verzameling van, van, van hoe de organisatie in Haarlem nu al werkt. Ja. Met een heel klein beetje zand voor het sausje. En uh, ik denk dat we dat, dat, dat team eigenlijk moeten losweken van, van het Haarlemse. Want ja. ik ben totaal geen voorstander van hun werkwijze. Uh -huh. en, uh, nou, dus daar wil ik graag met een voorstel ja, het het je, Dus jullie willen nader bekijken en dan komen jullie met een voorstel. Want het had natuurlijk woensdag wel... Uh, op de agenda kunnen blijven, want om half tien uh, was die vergadering al opgelopen. Ja, afgelopen. uiteindelijk was er, uh, ging het allemaal heel soepel, <laughs> ja, dat maar die, uh, en ik moet je ook zeggen, de laatste tijd gaat het ook heel erg constructief en goed. Ja, ik, oh, vind uh, het, uh, ik ben het er heel, heel blij geweest, hoor ik, ik ben er heel blij mee, en ja. ik vind dat ook... Uh, ja, ben ik, met je ik hoor weinig mensen ja. meer daarover klagen, dus ja, nee, weinig dat weinig dat is al een winst is. Ik vind het heel erg fijn ja. als niet iedereen in Holland, Holland nee, naar buiten rolt, als in de een vergadering, dat je gewoon met elkaar kan discussiëren over onderwerpen, en dat je dan gewoon een goede discussie hebt. Uh, ja, en dan nou zoekt naar een oplossing met elkaar. We gaan er een einde aan breien, Jerry, als je het niet erg vindt. Of je moet zeggen, van, nou, ik heb dit nog gemeld, maar... Nee. nee hoor, We wens jullie nog een nog. hele fijne dag. Jij ook. Ja, het is het hartstikke mooi weer. Hartstikke bedankt. Fijn weekend nog. En we gaan muziek draaien. Als het goed is. En inmiddels is onze volgende gast aan tafel geschoven. Hans Rijmers. Uh, uiteraard weer van Jazz in Zandvoort. Goedemorgen. Goedemorgen Hans. Goedemorgen, Hans. Morgen. Wat fijn dat je er bent. Uh, en ik hoor alweer goed nieuws. Uh, we kunnen weer niet meer naar het concert. Ja, uh, morgen, morgen het laatste concert ja. van dit uh, net afgesloten jubileumseizoen. Want ja. we hebben de twintigste, het twintigste seizoen ja. net achter de rug. Hè? Dit is het laatste ja, concert. Goed. Dus het is niet volgend dat, jaar. Nee, dat begrijp ik. Maar dat feest moet eigenlijk nog komen, of niet? Of is dat al. Nee, nee dat, wel dat hebben we al gehad. Oké, oh, oké. Okay, ja, nee, we ja, hebben nou, uh, no ja. afgelopen november. Oh, november was uh, dat, ja. ja, ja. Uh, uh, 4 november 2002 was de eerste in de krocht. Ja, dus rond uh, begin november uh, 2022. Uh, was het ja, uh, een uh, jaar? Ja, 20 jaar. Dus dit is het laatste. Het laatste concert van dit uh, 20ste seizoen. Ja. Dus we gaan. Uh, Vooral ook op naar de 25ste. En uh, wederom uitgekocht, hè? Daar, de ja, David ja, Lukacs. Het is, uh, ja, het is jullie hebben een heel vast eigen publiek verworven. Uh, nou, ja, ja, dat Maar was... niet vanaf de eerste keer begreep ik. Nee, nee toen, in, uh, toen het in 20, twee, zeg maar van 20, uh, 2002 tot 2010, 11 of zo. Ja, dan, toen was het wel uh, krabben en bijten. Om, om te zorgen dat er voldoende publiek komt. Uh, dat je ook de muzikanten kan betalen. En, maar het is natuurlijk. de, de Dat doet er niet altijd. Nee, nee. Uh, uh, in die beginjaren... Uh, toen was ik er nog niet bij betrokken. Dat was echt toen het... Uh, uh, uh, Erik Timmermans is natuurlijk ooit begonnen. Ja. Uh, om zelf te kunnen spelen. Daarom is hij gaan organiseren. Om zelf te kunnen ah. spelen. Daar is ook niks mis mee. Het maakt niet uit wat de aanleiding is. Als het maar gebeurt. En uh, als, dan de muzikanten niet, als er niet genoeg inkomsten waren... Hè, aan, aan entreegelden om die muzikanten te betalen... Ja, dan werd het uit eigen zak werd dat bijgelegd. Ja. Maar wat het belangrijkste was... dat er altijd voor is gewaakt dat de kwaliteit van de muzikanten... dat dat het belangrijkste is. Want je kan niet zeggen van... nou, deze zondag zijn er weinig mensen, hebben niets van nou, inkomsten. Ja. Dus de volgende zondag, dan uh, doen we maar een beetje minder. Want ja. we hebben het niet. Nee, ja. dan, dan ga je jezelf niet die twintig jaar geven... wat we nu hebben gedaan. Nee. Ja, dan uh, is dat uit eigen middelen uh, uh, is dat, is dat opgehoest. En zijn we ontzettend blij dat we toen uiteindelijk hebben besloten... in 2014 of 2015, daar wil ik vanaf zijn... Uh, de stichting opgericht, want toen konden we wat subsidie vragen. Ja. Nou, die subsidie die we toen kregen, dat hielp je iedere keer net de brug over... He, aan het eind van het ja, jaar. Ja. He, wanneer, ja. het, wanneer het dan ietsje minder was... maar wel de kwaliteit van de muzikanten waarborgen... He, dat, dat was, ja. daar ging het om... dat hielp ons net de brug over. En dankzij die subsidie... Uh, uh, leven we nu, na twintig jaar, nog steeds. Ja, ja dat dus is wel we mooi natuurlijk. Blij. Ja, dat, en, en dat wordt iedere keer een beetje minder. En dat is ook prima. Dat is ook goed. Er zijn andere doelen die nog veel belangrijker zijn dan een beetje muziek maken... Maar het, het, we zijn blij dat dat het is zoals het is. Ja, maar jullie... jullie hebben ook wel heel veel uh, bezoekers nu. Nu heb je ja, ja. ja, een trouwe vaste aanhang. Ja, zeker. Zeggen. Ja, absoluut. Het ja. ja, ja. is zelden uh, een concert wat niet uitverkocht is. Nee, dat, dat, nee, ja. nee, nu moet ik oppassen dat het niet al te arrogant en hooghartig gaat worden. Hè? Van, uh, als ja. het niet uitverkocht is, zijn we teleurgesteld. <laughs> Zo is het ook niet. Uh, maar het is, al, het is al, heel, ja, al heel bijzonder dat we... Dat we ze nu op het podium moeten laten spelen. Wat we eigenlijk niet willen. Ja. We willen ze eigenlijk in de zaal laten spelen. Tegenover de spiegelwand. Hè, waar die Goed, gordijnen staan. Ja. Want ik vind nog steeds. Dat, het, dat je gewoon die oude, die oude jazzclub. Ik vind het zo leuk. En zo belangrijk. Daar zit het publiek. En muzikanten fysiek op hetzelfde niveau. Ja, ja. Ja. Je, gaat, je, zit, je zit er gewoon omheen. Je bent, je bent, Onderdeel je, je van bent, ja. Ja, je bent er veel mee bij dus je betrokken. Ja. Kijken. Maar dan ja. zit ik aan een maximum van wat het aan in kan, van pak weg. 120, uh -huh. 125. Wa, met, een beetje, met een beetje trekken en duwen uh, 130. Dat heb je het gehad. Maar als je nou uh, uh, drie weken voor het concert al op 130 man zit, aan reserveringen. Moet je dan zeggen, nou stoppen we ermee... terwijl, terwijl we zo ja. graag willen... dat zoveel mogelijk mensen van die muziek genieten... Ja. net zoals wij het leuk vinden... ja, ja dan, dan... ik bedoel, het is, wel, het is wel een hobby... die bijna werk is geworden... maar zo erg is het nou ook weer niet. Ik bedoel, je moet wil wel zoveel mogelijk mensen hebben. En het blijkt... dit te rechtvaardigen... omdat ik nu in de reserveringen... omdat we het, het meeste gaan natuurlijk... allemaal via de site, hè, via Ideal... of ja. uh, andere dingen... Je ziet nu namen... van mensen die reserveren... die je nog nooit hebt gezien. Die ja. uit al, hele andere delen van het land komen. Omdat die per se... die muzikanten willen zien. Leuk, hoor. Ja, die ja. die, die, die ja. komen. Nou, Dat is ongelooflijk belangrijk. Ja. Want daarmee maak je dan die basis... weer een beetje breder. En, ja. en dan kun je alleen maar hopen... dat wanneer mensen op, op verjaardag... of anders zeggen... Nou, ik, ik, ik ben daar geweest. Zo goed. Dan moet je ook naartoe. Dat, die, dat, dat we dat dat een beetje breder maken. En wat enorm heeft geholpen... dat zijn de, de passepartoutes... Ja. Die, we, die we sinds uh, uh, twee jaar nu, uh, nu doen. Uh, en dan niet zozeer een passepartout... als financieel voordeel. Want dat is er niet. En er nee. is geen financieel voordeel. Maar meer voor de zekerheid dat ze erbij kunnen zijn. Ja, dat er altijd de plek gereserveerd ja, dat bedoel is. Ik. Daar ja. gaat ja. het om. En dat blijkt fantastisch te werken. Hoeveel de, verkopen jullie er ongeveer van? Ik, die nou... Uh, uh, we hebben gezegd van, we doen er 70. Ja, ja, en dan ja. kan er maximaal 150, 160 man in. Maar ja. je hebt nog wel uh, uh, plekken nodig voor degene die van buiten afkomen. Ja, tuur, ja, tuur. Ja. Maar als, ik er, als we er 100 hadden gehad, hadden we er 100 verkocht. Ja, ja, ja, maar ja, ja, ja, ja. dat is nou de bedoeling niet helemaal. Uh -huh. Dus ook. we gaan dat volgend jaar ook doen. Maar dan niet voor 9 concerten, maar voor 8. Omdat okay. 1 mei... Uh, de tent op slot gaat en dan, uh, de ja, grot, en dan de, gaan ze verbouwen. Nou, dat hoop je dan. Uh. <laughs> maar ja, er oh, geen vleermuizen Nou ja, nee, maar uh, uh, nee, dan is dat onderzoek al afgerond. Oh, dan is dat, is, dan klaar. is dat jaar voorbij, hè? Mm -hmm. die, die, die de ecologen zich hebben gegeven. Heb op, jij ze ook zien vliegen, of niet? <laughs> ja, ik zie ze regelmatig vliegen. Ja, het zijn geen vleermuizen. maar geen vleermuizen. <laughs> nee. ja. Dus, ja, het, is, het, is een, uh, het gaat uh, fantastisch. Nou, uh, uh, uh, zeven van de. Concerten voor het volgende seizoen uh, hebben we inmiddels het is ingevuld. in mijn zin gevuld. Ja? Ja? En ja. is dat makkelijk of is dat uh, lastig? Ja, het, het, uh, het programmeren van de muzikanten is in feite het minste probleem. Ja? Ja. Komen graag. Ja, Om, omdat we die twintig jaar iedereen keurig netjes volgens de BIM-norm hebben betaald. Ja, ja, ja, we hebben ja. niet gezegd van er zit maar twintig man, dus krijg jij ook een beetje minder. Ja. Ja. Nee, we hebben ze keurig betaald. En het grootste compliment wat je kan krijgen... Na afloop van een concert, dat is dat de muzikanten zeggen: van... 'En wanneer mag ik weer een keer komen?' Ja, ja absoluut. Ik, ik bedoel, Jean-Louis van Damme, die programmeert, uh -huh. ik bedoel, uh, uh, even uit de school klappen. Uh, die wordt gebeld door managers van uh, fantastische Nederlandse muzikanten uh, wanneer. Uh, de, wanneer mogen Wanneer mogen, mogen, mogen wij? Ja, ja. Nou, dat is natuurlijk ja, wel is mooi. Geweldig. Ja, dat is toch luxe. ja dat ja, ja, ja, staan ja. in de rij eh uh, op ja. mogen optreden. Ja, ja. ja. ja dat is toch... Ik bedoel, ja. daar, daar, daar, krijg je, ja. daar krijg je een heel warm gevoel van. Ja, dan. ja, ja. Nou, prima. Dan, dan, uh, dan doen we het ergens wel ja. goed, denk ik. Ja, zeker. Ja. Want hoeveel concerten hebben jullie nu gehad dit jaar, zeg maar? is het afgelopen seizoen? Acht. acht. En vrijdag de negende. Ja, ja. Want we hebben natuurlijk negen concerten. Van ja. uh, september tot en met mei. En volgend jaar is er dan zeven? In nee, acht. acht daar zijn er acht. acht. acht. Ja, ja. Want dan is april de, de laatste. Dus we ja. beginnen in september. Ja. Tot en met april. Ah. Nou, 1 mei geeft Theo de sleutel aan de, aan de gemeente. Van jongens. Uh, uh, verbouw maar. So, ja, ga je grondelijker gang. <kliek> maar, maar denk je dat er middel op tijd klaar is de verbouwing? Dat kunnen nou, we daarna weer ik kunnen ik reken, beginnen? Ik reken, ik reken op een jaar. Ja, ja, ja, alles wat minder is ja, ja, meegenomen. Ja, ja. Dus ja. in principe uh, doen we dat jaar niks. Mm -hmm. Helemaal niks? Nee. Niet, niet, niet, niet, Ook uit. niet ergens anders? Nou, dat, dat, dat, dat weet ik niet. Nee. Kijk, wat, wat zo belangrijk is... dat je de, de sfeer... tijdens de concerten... Ja, ja. is alles bepalend. Ja. Uh, ja, wat, wat, waar moet je dan naartoe? Is lastig. Uh, moet ik in die grote zaal van de blauwe trim gaan zitten? Nee, nee dat is leuk voor vergaderingen. Maar, uh, dan, bioscoop, maar dan heb je het wel gehad. De oude bioscoopzaal in de circus. Ja, maar dan is... heb je een verrekijker nodig... om ja, iemand te, te zien op het protestantse kerk. He? De protestantse kerk. Ja, ja. Dat, dat zou kunnen. Daarvan bedacht van... misschien moeten we dan... Uh, uh, één of twee keer daar iets bijzonders doen. Want dan zit je oh. in een hele grote ruimte... Dus zou je eraan kunnen denken: van nou, misschien moeten we daar iets bijzonders doen. met een big band of zo. Ja. Dan, maar, dan maar een hoop lawaai erin. Dan, dan, is, die, dan is die galm. Uh, die galm is prima. Hè? Wanneer je daar uh, Gregoriaans wat gaat doen. dan hoort daar galm bij. Ja, maar maar is een goede wanneer je goede jazzmuziek Top, gaat dan maken. Dan ja, maar wanneer je jazzmuziek gaat maken. heb je een enorme gebalanceerd geluid nodig. Ja. En wanneer je daar een big band hebt. die je niet versterkt. dan klinkt dat wat natuurlijker. Da dan is dat wel te doen. Natuurlijk, ja. daar hebben we wel over nagedacht. Ja. Van nu kunnen we dat ja, doen. Ja, dus ja, misschien ja. dat we dan in dat jaar, uh, uh, dat we dan niks hebben, dat we dan één of twee keer een, een iets, iets, bi doen. iets bijzonders in de kerk doen. Ja. Maar dat, dat kan ik nog niet zeggen. Dat hebben we geen nee, idee. Dat ik geen idee. Dat. We moeten maar ik aan doen. de andere kant, gebied eerlijkheid te zeggen, we hebben die coronaperiode achter de rug. waarin we niks hebben gedaan. Ja. Waarvan we dachten van, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Komt dat wel goed wanneer we weer gaan beginnen? Ja. Nou zonder daar overdreven over te doen... het liep vol. Ja, ja. Vanaf, vanaf die periode... Hè, is, het, is het ook continu uitverkocht geweest. Mm. Dus er is een enorme behoefte... aan die kwaliteit van muziek. Ja. En daar blijkt maar weer uit... hoe je het nou wendt of keert... kwaliteit is verreweg het belangrijkste. Dus jullie maken je niet zoveel zorgen over een jaartje pauze? Nee. nee, nee, nee Goed, dat nou, jullie, krijgen, jullie krijgen morgen nog het laatste concert, hè? Ja, ja maar... daar kijk ik enorm ja? naar uit. want? Nou, kijk... Uh, uh, Benny Goodman is natuurlijk een van de laatste grote bandleiders uit, ja. uit de, de swing era Benny Goodman, ja Ja, dat is zo fantastisch uh, oh. een grote bezetting hè, met een in feite wat er op het toneel staat is eigenlijk uh, dezelfde samenstelling als het oude Benny Goodman, sextet zoals dat vroeger optrad in, in uh, uh, het Waldorf Astoria. en noem maar op allemaal zo goed. Want als jij terugkijkt op dit jaar... Ja. wat is het hoogtepunt? Of moet het morgen nog komen? Ja, alle concerten waren hoogtepunt. Ja, Nee, nee, nee. Ja, Weet je wat? Misschien dus sprong er alleen bovenuit dat je ervan. van... Nee, nou, nee, nou, nee, nou, nee, nou, nee. Nou, je kan hooguit zeggen wat, uh, uh, wat, een, wat een verrassing was... Uh, ten aanzien van de, uh, van de muzikanten die komen. Je hebt daar verwachtingen van. Ja. En dan denk je van... Ah, dat is toch wel. Dat is toch eigenlijk wel, wel weer uh, ietsje beter geworden. Maar ik, ik, zou, het, ik zou het zo niet. Ja. Ik zou het, iedereen heeft een andere perceptie. Ja. Je kan het ook niet iedereen uit de Nee, dat aankomt. is ook wel. En de een vindt dat fantastisch. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Maar ik ja. moet wel zeggen, ik herinner me nog even een van een eerder interview De Madeleine Bell hier uh, ja. kwam optreden. Ja, ja, ja, ja. Als je ja. mensen van dat niveau. Of ja. Wereldster. Ja, dat ja. Uh, ja, als je ja, ja, een antwoord weet te halen. Ja. Dat, is, ja. dat vond ik zo. Is er, is er nog één iemand die je heel graag een somber zou willen halen? Die nog niet geweest is. Die nog niet geweest is natuurlijk. Want op een gegeven moment krijg je steeds dezelfde ook weer. Of, of nou, is dat niet zo? Ja? Nou, we, we, zijn, we zijn nu bezig om te kijken of dat lukt. We hebben in 2010, 2011, is er een Duitse zangeres geweest, uh, Sabine Kulig. En dat was toen een openbaring. Ja, ja. Want Duitsland en jazz, nou, dat is niet echt een, een Nee, niet echt, uh, uh, zat nee, niet maar echt bekend. Het is nee. zo goed. Ja, leuk. Nou, die gaan we proberen om die uh, aankomend seizoen uh, toch weer een keertje vanuit Aken ja, hier uh, naartoe te krijgen. Leuk. Maar uh, uh, ja. Want we een fantastisch programma. Nou, hartstikke goed Hans. Uh, hartstikke bedankt dat je ons even op de hoogte wilde brengen. Hartst uh, goed initiatief. Jazz in voor natuurlijk. Ja. En ik hoop het nog jaren zal bestaan. Jij, ja, ik ook. En, en jij ja, ja, ja, ja, ook natuurlijk. Uiteraard. Als voorzitter dan ook. Ongetwijfeld ja. hartstikke bedankt. Goed weekend. Ja. Geniet van ja. het mooie ja. weer. En, wij gaan, en een uh, fijn concert. Ja, ja, zeker. Dankjewel. Uh, als het goed is komt uh, uh, Little Man. Van Sonny and Cher. We hebben net geluisterd naar Sonny and Cher met Little Man, ja, en dat is. is eigenlijk een mooie inleiding van het volgende onderwerp. Want tegenover mij zit Karina Veren, en zij kan ons iets vertellen over kleine Simon Paap ja Althans een vervolg, want wij hebben elkaar wel eens eerder over Zeker. dit onderwerp uh, gesproken. Ja, een paar keer, ja. ja. Ja, En de laatste keer zei je dat er een film wellicht aankwam. Hoe staat het daarmee? Want dat wil ik zelf wel eens willen ja, weten. Ja, dat uh, wil ik zelf natuurlijk ook. Uh, ja. Of we houden ja. daar het zelf ook in de gaten. Ja. We hebben volgende week of de week daarna hebben we weer een bijeenkomst... met de mensen zoals Leon en uh, Ger en Ayla natuurlijk... Uh -huh. Want uh, ja, er moet geld binnenkomen. Ja, dat en dan was het zouden ja. we het kunnen gaan ja. uh, maken. Ja. Ja. Ja, ik, uh, is er al wat geld binnen? Of? Dat weet ik niet. Dat hoor dat ik dan niet. over een ja, week. Ja, ja. Okay. Um, ja, het plan is er zeker nog. Ja. En, uh, want ik vind het gewoon een heel mooi verhaal. Ja. En ik, ja, klein uh, ja. Simon Paap. Hè, maar misschien ja. dat je nog eventjes kunt vertellen ja, wie hij is. En wat hij gedaan heeft. Ja. Nou, ja we hebben hier natuurlijk in het museum nu het, uh, de expo. Beroemd Beroemd van he? En, he? Ja. ja. En Simon hoort daarbij. Ja. Uh, Simon... Uh, groeide hier op. En hij uh, was dus een dorpsgenoot. Maar hij werd niet groter dan 76 centimeter. Ja, dat is niet groot. En uh, zijn vader uh, en zijn moeder... die hebben toen bedacht... hé, hey, wacht even, het gaat niet zo goed uh, in Zandvoort. Hè, want uh, we zaten in de Bataafse tijd. En uh, wat kunnen we doen om toch nog wat geld te verdienen? En toen zijn ze dus met uh, Simon uh, de kermis opgegaan. Want in die tijd, een kermis, dat was jaarmarkten... En er was van alles te koop, maar ook van alles te zien. Uh, ja, uh, buitenlandse dieren natuurlijk, maar ook bijzondere mensen. Ja, misvormde, ja, mensen. misvormde ja, mensen, mensen. Ja, misvormde mensen, dikke mensen. De vrouw met drie armen en zo. Dat ja, soort werk. een kind zonder armen en benen, helaas. Ja, ja. Echt, ja, natuurlijk dat je nu denkt van wow, ja, dat je daar dat geld voor gaat geven geluk, om nee, dat te nee. bekijken. Maar uh, hij was toen echt een wonder uit zijn tijd. Hm. En hij uh, trad voornamelijk op dan in Amsterdam op de botenmarkt. Nu Rembrandtplein. Mm. Maar op een gegeven moment is hij dus ook bij uh, Lodewijk Napoleon terechtgekomen. In Haarlem. Uh, bij uh, Willem I in Brussel. En uh, gelukkig ook dan de oversteek kunnen maken naar Engeland. Waar hij de Engelse koninklijke familie heeft ontmoet. Geweldig. En uh, ik ben nog steeds onderzoek aan het doen. Ik ben nog steeds de archieven aan het duiken. En heel vaak uh, heb ik bij mezelf van, nou, vanavond ga ik weer even zitten ervoor... en ik moet iets nieuws vinden. Ja. En elke keer vind ik dan weer wat. Weer iets nieuws? Iets nieuws. Dus ja? bijvoorbeeld ook dat ik zie dat hij in 1827 uh, waarschijnlijk nog steeds in Engeland was. Want hij moet toestemming krijgen om naar Nederland te komen. Ja. En dan denk je, hey, was hij dus in dienst ja. van deze koninklijke familie... Uh, want toen prins Regent uh, de zoon van de koning ja. die hield zich ook wel heel erg bezig met natuurlijk hele rijke zaken door het uh, paleis Carlton House in Londen steeds maar weer uh, te verbouwen voor heel veel geld was een beetje een dandy prince maar uh, hij hield zich ook bezig met cultuur en op een gegeven moment wordt hij koning ja heeft hij dus zich als koning ook ingezet om Simon dan onder zijn hoede te nemen ja. Heb je dat ook zijn al interessante falen. In, in, heb je ook al in de Engelse archieven uh, Nou, uh, heel leuk. Daarom okay. heb ik dit boekje oh. ook bij ja, okay. oh. me. Uh, pas geleden kreeg ik... Uh, want ik heb natuurlijk allemaal... Uh, uh, archieven in Londen. Want je hebt er best wel veel daar. Ja, dat maar onder we de, de Windsor Archive van het Paleis. Maar ook gewoon uh, van het Centrum. Heb ik allemaal aangeschreven. Nou, En ik krijg ook allemaal netjes dat antwoord. Leuk. Dat ze dus voor me op zoek gaan in de archieven. Maar het leukste is natuurlijk van... Kom een keer langs. Dan kunnen we samen uh, kijken. Ja. Uh, maar er was iemand uit het archief... die, uh, Charlotte Hopkins... Zei, uh, zei, ik ben binnenkort in Amsterdam... en ik wil je iets geven, want ik ben zelf ook onderzoek aan het doen... naar een klein persoon. Oh, ja? En dat is dus... Uh, ja, Ik had er zelf nog niet van gehoord. Ook al bij onderzoek kom je heel veel foto's tegen van kleine mensen. Caroline Krasiami... een Siciliaans meisje... Um, die... Uh, maar 50 centimeter was. Maar wel in dezelfde ja, tijd in Londen was op dat moment, 1824... is hij ook geëxposeerd... ja, uh, tentoongesteld aan de koninklijke familie in Londen. Dus ze zegt, we hebben gewoon hetzelfde doel. Niet dus samen met het... Jaapie misschien? Hij zou zomaar, hebben wij bedacht... in Bond Street, daar waren heel veel plekken... Bond Street, Regent Street... Oh. er waren dus heel veel plekken waar... bijzondere creaties van mensen ja, tentoongesteld ja. werden. Maar ook uitvindingen trouwens... Um, ik heb al zoveel boeken doorlopen met wat er allemaal te zien is. Um, het zou zomaar kunnen dat zij in dezelfde tijd in dezelfde zaal hebben gestaan. Ja. Um, van dit meisje ze is maar negen geworden. Dat uh, is een heel triest verhaal, dus zij heeft daar een heel mooi verhaaltje van gemaakt. Um, haar skelet is wel nog uh, aanwezig en is nog tentoongesteld in een uh, museum. Ja. Maar ja, van Jaapje weten we het nog steeds niet. Ja, hè? Er, is wel, er is wel onderzoek ja. naar gedaan. Hè? Ja. Ja. Ja, ja, nooit echt en ik, ja, want uh, Nel Kerkman die uh, heel lief is ook steeds voor mij een beetje aan het kijken. Mm -hmm. Maar zij zegt de archieven zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog in uh, Dendermonden. Toen nog een stukje Nederland, maar nu daarna ja, ja. België. In de Eerste Wereldoorlog is dat allemaal vernietigd en uh, in branden terechtgekomen. Ja, echt heel jammer. Want misschien hadden we dan iets meer over de toetracht kunnen vinden. Ja. Want was hij dan wel echt gejonast? Ja. Of is hij daar gewoon aan een longontsteking? Want dat is wel waar uh, overleden. Ja. Op die 2 december in een hele koude nacht. Want ik heb ook de temperatuur opgezocht in ah. die tijd. Ja? Ja. Dat Kon dat dus, dan? Uh, ja, je kan, uh, op, uh, je, je kan uh, terugzoeken. Ja, oh, je kan terugzoeken goed. naar... Uh, uh, hoe koud het was. Oh, wat goed. Ja, ja, ja. Ja, ja. Toen, toen hadden ze ook thermometers. Zo, ja. Ja. Toen zaten we nog in de ijstijd. Uh, ja. Nou ja, in ieder geval, het blijft een mooi verhaal. En ja, ik vind absoluut. hij uh, past ontzettend goed... natuurlijk hier in deze expo. Ja, omdat inderdaad. we bewust uh, bedacht hebben... we willen ook uh, personen uit de geschiedenis nu... in deze expo verwerken. Want die waren in die tijd beroemd. Ja, Hè? Ja. Paulus Loot loopt hier ook rond. En uh, was een beroemd, belangrijk persoon... Maar dat geldt voor deze meneer ook, want ik vond weer een krantartikel dat hij in Engeland wel voor 200.000 mensen uiteindelijk totaal heeft gestaan. Ja, ben je dat? Dan? Nou, ja. uh, een beetje dat, dat de wembley stadion. Zeggen, ja. En op kermissen in wijken boven Londen um, 20.000 mensen. Geweldig. Ja, maar goed, de... ik probeer me dat dan voor te stellen. Hoe ging dat dan? En was dat dan één groot podium? Of is het allemaal bij elkaar opgeteld? Uiteindelijk. Maar het hele bijzondere aan hem was ook... dat hij, hoe uh, mag ik dat zeggen... heel uh, disrespectvol... dat hij echt gewoon helemaal in verhoudingen klein was. Wat je ja. heel vaak ziet bij... Uh, uh, ja. Ja, we zullen het vaak noemen... is dat ze te, ja. te groot zijn, D dit is groot, dat is groot... maar hij was gewoon helemaal in verhoudingen Ja, dat schrijven gebleven. ze ook. Ja. He was well proportioned. Ja. Uh, alhoewel ze wel zeggen van... zijn hoofd was misschien toch ietsje, ietsje groter... maar ja. verder was hij helemaal... Uh, ja, mooi in proportie, mooi in verhouding... En hij, wat ook al overal in alle krantenartikelen staat, dat hij wel vier talen kon. En dat hij heel goed kon, kon, kon uh, praten met de mensen in allerlei talen. Dus hij was ook nog goed welbespraakt. Ja, hij is een intelligent. Uh, ja, nou, en, en hij, heeft, hij hield ja. van uh, een. Uh, ja, ik weet niet hoe je dat toen noemde. Ja, hij hield van. Uh, lekker even ontspannen met een drankje, roken. Uh, hij Echt hield op, zon, even echte zon voor de rust. <laughs> en hij deed dan ook uh, heel veel ringen om en hij heeft uh, prachtige kostuums laten maken. Want ja, ik denk, denk ik van verdiende die dan goed geld? Of, hm. Want in de krantartikelen zie je allemaal dat hij uh, van best wat dure stoffen kleding had laten maken. Ja, dat moest natuurlijk wel op maat gemaakt worden. Ja. Dus het, is, hij, het is wel leuk als je weer een, een nieuw detail ontdekt. Hè? Als je zo, oh, dat is zo leuk. Uh, ja, dat kan ik me voorstellen. En dan ja. denk ik, oké, okay, nou dan word je dus een beetje verslaafd. Want dan ja. denk je, oké, okay, dan ga ik nog even in dat archief zoeken. Ja. En uh, deze mevrouw en Charlotte Hopkins, dat is het leuke van dat je dus archieven aanschrijft in het buitenland. Hm. Heb je meteen een connectie. En doordat ja. we elkaar nu ontmoet hebben in Amsterdam, heb je meteen een connectie van, oké, okay, kom naar Londen dan heb je een ingang ja. om makkelijk zo'n ja. archief in te komen. Ja. Ja. En zij weten ook wel de namen van... Nou, want zij zegt, je moet eigenlijk naar het Windsor-archief. Uh, want dat is natuurlijk... Windsor-Castle. Ja. ja. En misschien kan ik uh, nog even ja. bij Charles even langs. En ja, dan zegt nee, Luister, ja. jouw... Uh, hij heeft nu tijd zat. Dus, uh, hij heeft nu tijd. Ja. <laughs> <laughs> Hoeft zich niet meer voor te bereiden. Op, uh, ja, maar, maar goed, goed uh, dat, dat maakt het leuk van uh, Tuurlijk. onderzoek doen. Ja. Uh, dus het is nog niet klaar. Nee, dat begrijp en, ik. En wat uh, zeg maar, uh, meneer van der Heijden allemaal heeft uitgezocht. Ja, dat, uh, dat is fantastisch. En ja. daar borduur ik op voort. Ja. En, uh, nou, het, is het is natuurlijk ook op deze expositie ja. uh, van beroemde Zandvoorders. Ja. En uh, ik begreep dat er ook nog iets speciaals uh, gaat gebeuren. Wat betreft ja. deze expositie? Ja, 4 juni is natuurlijk de laatste dag van deze expositie beroemd Zandvoort. En dan vinden we het heel erg leuk als er... Uh, veel bezoekers komen, van twee tot vier gaan we een ode aan Toon Hermans geven. En dan zullen uh, bekende liedjes, onbekende liedjes, versjes en gedichten uh, getoond worden of uh, voorgedragen worden. En ik vind dat wel een hele mooie afsluiting. Dus dat is op zondag. Dat is een zondag. Ja, ja, wel leuk. Ja, we ja. Nog, nog één keer? Twee tot vier. Uh, ja, ja, hartstikke ja. leuk. En ja. uh, Dus dan gaan we ongeveer vijftig minuten gaan we een ode aan toon doen. Geweldig. En daarvoor wat drinken en daarna wat drinken. Nou. En dan is het mooi afgesloten. Mooi, uh, mooi. Dus ik hoop dat ja. er velen zullen komen. Ja, nou ja. Het, heeft, het is uh, vrij toegankelijk voor de mensen. Ja. De te weten, ja. Ja, zeker, ik, ja, zeker. Ik ja. neem aan van wel. Ja, ja. dat ja. moet leuk. ik dan even nog aan Hilly vragen. Maar ik denk het wel. Helemaal goed, Karina. Mag nou. ik je hartelijk bedanken? Nou, oké, en uh, ik wens jou ook een hele uh, fijne weekend. Dankjewel, Karin, jullie het ook. Het is mooi weer. En, het is prachtig uh, buiten. We gaan ons ja. uh, uh, opmaken voor het uh, dingetje, want die komt in de tweede uur als het goed is. En uh, we gaan nu al uh, een van zijn bekendste hits: kaplaarzen. Oh, kap... De rubberen Toen ik laatst weer eens op een mooie zondag aan het garnalen vissen was, door het Zandvoortse zeewater.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 in een lamme een aan fijne laarzen ik was zo'n blazen kind Kaplaas, Fijne rubberen kaplaarsen Met winterkapjes erbij Kaplaas, kaplaars, Rubberen laarzen. Van die bruin, wel een beetje poekelen Kaplaarzen. Als ze maar waterdicht zijn. Kaplazen. Kap kap kap kaplazen. Maar daarvoor rubber, Rubberen lazen. Voor manens Om geraden te vissen. Kaplazen. Kap kaplazen. Kaplazen. Ben je toch niet tof? rubberen kaplaarsen, maar daar wel waterdicht trouwens. 65 gulden, <lacht> dat is geen geld. Kaplaarzen, knappe kaplaarzen. Knappe rubber, lekkende kaplaarzen. Kaplaarzen, je bent toch niet doof? Maar Kees, ik moet er maar rubberen kaplaarzen. Om genalen mee te vissen, ja. Steen trek jij me laarzen. Vette, schat. Dit zijn rubberen laarsen, kaplaars. Je bent er niet acht Kaflaarzen. Schat, trek jij mijn laars even uit. Zo ja, en ik zeg nog tegen die man heb u al verlieslaarzen Nee, zegt die man, ik verkoop alleen laarzen. Ik begrijp er niks van. Maar ik zeg tegen hem: Doe er een leuk rood Zuidwestertje bij?" kap kap Kaplaar We hebben rubber. Ik zoek een paar kaplaarzen. Rubber rubber bub kaplaarzen door kaplaarzen, rubberen laarzen. Nee, ik stop niet, rubberen laarzen. Kaplaarzen. Oh en misschien zie je me nog wel eens lopen door het water, met mijn fijne mooie rubberen waterdichte kaplaarzen oh en mijn rode.